Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort staat in beide richtingen bij Muiden 2 kilometer file. 4 kilometer op de A4 hoogvliet richting Vlaardingen. Tussen knoopend Benelux en Vlaardingen-Oost. Dat komt door een spoedreparatie. Op de A16 Breda-Rotterdam staat bij de Van briemen in beide richtingen 2 kilometer file. Voor de brug bij Gorkum in beide richtingen op de A27 breda Gorkum 3 kilometer file.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 Dan doet zich van het zee, die de schelpen van zijn huid? Hij gaat op uur, het stinkt, de levenslange weg op, schopte de steentjes voor zijn huid. Maar eens komt die thuis, eens in de honderd jaar vindt die zijn huis. Al gauw verland in een kinderhuis, bij in de eerste dag al is gesmeerd.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 En denkt alleen maar alles rent Mama, eens komt ie thuis Eens in de honderd jaar vindt ie zijn huis Mama, eens komt ie thuis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 Met Tonia. En morgen dan is het kermis, dat wordt een reuzefeest. Het hele dorp is stapeldo maar Tonia het meest. Mijn varken gevuld met duiten, heb ik vandaag geslacht. Om kermis met haar te vieren, als het kan tot middernacht. Tonia, Tonia, drie in rond de ronde. Boven mijn opklapbed, daar hangt jouw portret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 U luistert naar zandvoerder Zandvoort, met Mario Zandvoort. Hart klonk de woorden wel, de taxi kwam me veel te snel. Je zei alleen nog kort, maar wel, toen was ik alleen...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 We lang naar schiphol moeten gaan en zeggen: ga ik hier vandaan? We beginnen weer van voren aan, maar nu is het te laat. Misschien was één gebaar genoeg als ik mijn mijn om je schouders sloeg. Was je meegegaan als ik dat vroeg, maar nu is het te laat.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 En me raar, jangan main gila.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 In de reet in de reet ging, helemaal een winkeveen. Wat een tijd, oh, wat een tijd. Iedereen die was een heer. Ja, yeah. iedereen was heel beschaafd. Ja, <tie> want er was nog geen verkeer.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 Voor een ieder uit Ghana of Japan Een zwerver of koning, Jan alman Voor een vrouw uit Root-China Jood, islamiet, dwergen op reuzen of voor wie